11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Murders. Het is Wereldvoedseldag vandaag en daar horen sterke verhalen bij. Nu de verhalen van Dorot Megens. Of Mark Viezer. Premier Rutte weet nog niet of de mishandeling van een Nederlandse diplomaat consequenties moet hebben voor het bezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima over een paar weken aan Rusland zullen brengen. Volgens het Russische persbureau Interfax hebben de autoriteiten bewijs dat in de woning van de diplomaat is ingebroken en dat er geweld is gebruikt. Ook is met lippenstift een hart op een spiegel getekend, met daaronder de letters LGTB, een aanduiding voor homo's en transseksuelen.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 Het Centraal Planbureau denkt dat door het begrotingsakkoord van vorige week... het begrotingstekort dit jaar en volgend jaar verslechtert met 700 miljoen euro. In de jaren daarna verslechtert het met 600 miljoen... blijkt uit de eerste voorlopige berekeningen van het CPB. Morgen komt het CPB met meer doorrekeningen. En dan kijkt het ook naar de gevolgen voor de werkgelegenheid en de koopkracht. Verwacht wordt dat de extra lastenverlagingen leiden tot een hogere economische groei. Dat is mogelijk ook gunstig voor het begrotingstekort. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de afspraken tussen de Coalitie en D66 ChristenUnie en SGP. Omdat de cijfers van het CPB vanochtend kort voor het debat kwamen, begint de vergadering later dan de bedoeling was. De PVV vindt dat Nederland niets is opgeschoten... met het begrotingsakkoord tussen de coalitie en D66-ChristenUnie en SGP. Partijleider Wilders zei dat het slopen en het nivelleren doorgaan. Het enige nieuwe is dat het kabinet het roer in handen heeft gegeven... aan zijn ijdelheid. De heer Pechtold, zei Wilders. Volgens Wilders bepaalt Pechtelt nu de koers. Hij sprak verder van een nep-oppositie en een flutakkoord. Ondertussen kan premier Rutte 99 procent... Van zijn desastreuze agenda blijven uitvoeren. Met de belastingverhogingen, met de nivelleringen, met het afbreken van de zorg, met de ongebreidelde geldstroom naar Brussel en Afrika die gewoon doorgaat. De langste staking in de geschiedenis van bierbrouwer Grols houdt aan. Sinds gisterochtend hebben tientallen medewerkers het werk neergelegd. FNW-bondgenoten kwam gisteren met een nieuw voorstel... en daar denkt de directie over na. Vanmiddag wordt er verder gepraat. De staking is niet het enige probleem van Grols. Voetbalclub FC Twente heeft de bierbrouwer voor de rechter gedaagd... vanwege de bierprijs in het stadion. Twente vindt de prijs niet meer marktconform... en heeft de rechter gevraagd de overeenkomst te toetsen. Grols en Twente zijn al jarenlang met elkaar verbonden... en een stadion in Enschede heeft de naam van de bierbrouwer. Meer voetbalnieuws. Dik Advocaat gaat aan de slag bij AZ. Hij is de opvolger van de vorige maand ontslagen Gert-Jan Verbeek. Advocaat tekent tot het einde van het seizoen. In 2009 en 2010 was de Hagenaar ook al trainer van AZ. Het weer dan. Geregeld zon. Overal droog bij een graad of 15. Aan het eind van de middag regen. Morgen hersenweer met buien en aan zee een krachtige tot stormachtige wind. 6 tot 8. En vrijdag en zaterdag lange tijd droog. Tom Bakker is dus terug uh, mooi weer buiten op dit moment. En toch staan er files? Ja, eentje na een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en Hoevenlaken, Zes kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amersfoort kan vanaf Barneveld dan ook beter gaan omrijden. Via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Zijn paddenstoelen in de Nederlandse bossen vogelvrij? Dat zo.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 Zweden houden van comfort. Nu verkrijgbaar op onder andere de Volvo XC60 via uw smartphone te programmeren. Parkeerverwarming voor maar 995 euro. Vara, Radio 1, de gids.fm met Felix Murders. Een Goedemorgen, het is al bijna weer Dutch Design Week en die begint zaterdag. We zijn er goed in in ontwerpen in Nederland. En niet alleen van die vreemde draadstoelen of gerecyclede meubels... ook in toenemende mate van jeans. Neem G-Star, dat merkt Timmert aan de weg. Steeds meer winkels met alleen het eigen merk... en duizenden verkooppunten in tientallen landen. Ik praat zo met de 3D-vormgever van G-Star, Pieter Kool. De aardappeloogst raakte deze week bedreigd door de wateroverlast. Aardappels die te lang onder water staan, die gaan rotten. Kan dat nou niet anders in dit natte land? Een kijkje in het lab. En sterke verhalen over eten. En zoekt u daarbij een gezellig etablissement: surf naar degid.fm. Na Den Haag, wordt gepraat over de herziene begroting van 2014. Verslaggever Peter Blok van de NOS is erbij. Peter, wie is er nu aan het woord? Um, ja, nu is Hal Bezeilstra van de VVD aan het woord. Het begrotingsdebat is inmiddels ruim een kwartiertje aan de gang. Als eerste was Geert Wilders van de PVV aan de beurt. Hij maakte gehakt van alle afspraken die zijn gemaakt... door de regeringspartijen VVD en Partij van de Arbeid... met D66, ChristenUnie en de SGP. Luister maar. Het enige wat nieuw is, is dat het kabinet het roer in handen heeft gegeven aan zijn ijdelheid, de heer Pechtold. Hij is de nieuwe kapitein op het schip. Hij bepaalt de koers. Mark Rutte is nu zijn lichtmatroos. En velen vragen zich af of dat wel een goed idee is. Iemand als kapitein op een schip... die de hele dag bezig is om zichzelf te bewonderen in de spiegel... En het ergste, voorzitter, het ergste zijn nog de leugens. Leugens over dat we volgend jaar lastenverlichting zouden krijgen. Apenkool, voorzitter, apenkool. Nederland wordt kapot belast, ook met dit flutakkoord. Ja, uh, op Geert Wilders hoeven ze niet te rekenen. Hij uh, ging uh, ouderwets los, zou je kunnen zeggen. Yeah. Ja, 6 miljard euro extra bezuinigen, het moet nu eenmaal, zegt Halbe Zijlstra van... De VVD en hij zegt ook dat uh, hij natuurlijk uh, dankbaar is dat D66 ChristenUnie en de SGP, VVD en Partij voor de Arbeid de regeringscoalitie uit de brand hebben geholpen. Maar ik zeg het direct bij: het is en blijft een pijnlijk pakket met veel vervelende maatregelen. Dat was eerst zo en dat is na de aanpassingen nog steeds het geval. Er wordt namelijk bovenop het regeerakkoord nog steeds voor 6 miljard euro bezuinigd. Ja, een leuke kunt u, kan hij het uh, niet maken. En uh, ja, dat geldt natuurlijk voor minister Dijsselbloem uh, ook en uh, voor Rutte. Ja, zij moeten strakjes toelichten waarom ze voor deze weg hebben gekozen. Ja, natuurlijk vooral ook uh, uit lijfsbehoud, dat dit kabinet verder kan regeren. Peter Blok, we horen zo meteen meer van je uit Den Haag. APPLAUS. Ja, Eekhoorntjesbrood, kanterellen of boevisten. Liefhebbers kunnen weer op zoek in de bossen, want het is paddenstoelen tijd. Maar mag je de schimmels, want dat zijn het eigenlijk, zomaar meenemen? Kroondomein het loop bij Apeldoorn vindt van niet. Ze kunnen tenslotte gevaarlijk zijn en de natuur moet je zoveel mogelijk met rust laten. En daar sluit ik mij bij aan en ik zeg dan ook handen af van de paddenstoel. Waar of niet waar? Goedemorgen niet waar, Zegt boswachter Marike Schattelijn van Staatsbosbeheer. Waarom niet? Waarom niet waar? Goedem, goedemorgen. Nou, wij staan het, het plukken van paddenstoelen in een aantal gebieden wel toe. Maar er hoort natuurlijk wel een nuancering bij. Uh, het kan niet overal. Uh, maar op sommige plekken wel. En als het dan kleinschalig is voor eigen gebruik, dan zeggen we nou, dan, uh, dan mag het. Maar mag je nu wel of niet paddenstoelen plukken? Niet overal. En het belangrijkste is dat als je dat zou willen doen, uh, dat je eerst even te raden gaat bij de eigenaar van het terrein. Ja, waar zit hij dan? Uh, nou, bij Stad Bosbeer is dat bijvoorbeeld heel prima te vinden via internet. Daar kan je zo terecht bij alle. Nou, wij noemen dat de werkschuren. Kun je contact opnemen met de en Dan kun je het vragen. En die kan je prima vertellen of het wel of niet kan. En een beetje als vuistregel, ik ben zelf boswachter in de Randstad, uh, onder andere op landgoed Elswoud. Ja, daar komen zo ontzettend veel mensen. Daar zeggen wij, dat kan niet. Want als in één weekend daar mensen paddenstoelen gaan plukken, dan is er gewoon niks meer over. Wordt er veel geplukt? Um, het valt op zich nog wel mee. Uh, op de velen wordt er behoorlijk wat geplukt. Um, in de gebieden uh, waar ik werkzaam ben, is het beperkt. We waarschuwen ook, omdat bijvoorbeeld op het landgoed waar ik het net over had, komen ook hele giftige paddenstoelen voor. Dus mensen, wees al voorzichtig. En hoeveel mag je er plukken? Ja, we hanteren nu het, het, het, het bakje, het champignonnenbakje... wat je ook in de supermarkt hebt, zo'n 250 gram. Uh, dat is dus echt voor een eenmalig gebruik. Uh, mensen die bijvoorbeeld met het gezin in het weekend al paddenstoelen gaan plukken... denk aan zo'n bakje. Nou, zoiets mag je meenemen. En als er meer geplukt wordt door iemand, wat doet u dan? Nou, dan spreken we daar mensen inderdaad op aan. Uh, in het geval van uh, uh, landgoed Elshuis, waar het niet mag, uh, dan wijzen mensen daar ook op. Ze kunnen zelfs een procesverbaal daarvoor krijgen, omdat het daar dus niet is toegestaan. Uh, in andere gebieden, als mensen dus heel veel meenemen, uh, het gebeurt wel eens dat er echt een, een, een zak vol met paddenstoelen wordt, uh, wordt meegenomen. Dat moet je dan wel inleveren. Ja, zak, dat begrijp ik. Maar een, een familiepakje, ja. dat is wat groter dan zo'n ander bakje natuurlijk. Ja, er wordt dan een beetje discussiëren over de, de hoeveelheid. Dat is natuurlijk wat lastig. Uh, het is subjectief. Maar wij houden het bakje aan, dat is die 250 gram. Uh, dat is een hele herkenbare hoeveelheid voor mensen. Nou, dat kan je dus meenemen. En Kronerman het Lo heeft ook gezegd, doe maar niet. Ja. Nou, dat begrijp ik goed. Omdat op een aantal gebieden dat dus niet kan. Hetzelfde geldt voor landvoed Elswoud. Uh, bijvoorbeeld ook in de duinen. Uh, gebieden waar veel mensen komen, waar de natuur heel erg kwetsbaar is. Daar moet je dat gewoon niet doen. En dat is ook al wel zo duidelijk. En hoe onderscheid je nou eekhoorntjesbrood bijvoorbeeld, want dat kun je eten, van zo'n giftige lookalike? Ja, ik zou zeggen dat als mensen dat niet weten, doe het sowieso niet. Of ga een keer met een gids op pad. Er zijn genoeg gidsen, bijvoorbeeld bij het IVN of bij Stadsbosbeheer, die mensen op pad nemen en die vertellen over paddenstoelen. Kies de veilige route. Ga niet zelf uh, uh, uh, het gebied in als je onvoldoende verstand hebt van paddenstoelen, want ze kunnen zeer giftig zijn. Ik heb in mijn terrein de groene knol aan me niet staan. Die wordt wel eens verward met de champignon. En het is een van de giftigste paddenstoelen van de wereld. Gebeuren er ongelukken mee dan? Ja, als mensen dat eten, dan, dan overleven ze het niet. En is dat gebeurd? Ja, een aantal jaar geleden is dat inderdaad gebeurd. Er is een mevrouw geweest die zeer ervaren was overigens... met het plukken van paddenstoelen. Die toch deze paddenstoel voor een ander heeft aangezien. En uh, ja, helaas is ze daarbij overleden. Dus dat gebeurt nog steeds. En het Kronomijn zegt ook... we wachten op wetgeving omtrent het plukken van de paddenstoel. Is dat nodig? Um, nou, dat zou natuurlijk wel heel erg duidelijk maken. Alleen we wachten daar al heel erg lang op. En ik weet niet of dat gaat gebeuren. Kijk, er is al wat wetgeving die je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld... Um, als mensen niet vanwege hun paden af mogen of ze mogen de natuur geen schade toebrengen... dat zijn dat al um, de middelen die je hebt om uh, nou, bijvoorbeeld een procesverbaal te schrijven. Dus dat, dat kan op zich wel. Maar er is niet specifiek iets over het plukken van paddenstoelen in de wet vastgelegd. Als dat er zou komen is het mooi, maar ik heb er een hard hoofd in. Joke Bijl van Staatsbosbeheer over het plukken van paddenstoelen. De Gids.fm als het langdurig regent in het najaar... dan zijn ze meestal in het nieuws, aardappelboeren. Aardappelboeren die vrezen voor hun oogst. En ook nu dreigen vele hectares aardappelen weg te rotten... omdat ze langer dan 24 uur onder water staan. Maar er zijn inmiddels honderden aardappelrassen. Dus, drinkt de vraag zich op... waarom is het nog steeds niet gelukt om een aardappel te kweken... die tegen vocht kan? Agrico in Band is een coöperatie... die zich buigt over aardappelinnovaties. En verslaggever Robert-Jan Boy is een aardappeleter. Het is toch ongelofelijk eigenlijk, hè? Hoe oud is de aardappel wel niet? Wie is, uh, hoe oud is die? <laughs> Honderden jaar, duizenden jaren oud. De aardappel is echt al duizenden jaren oud. Vanuit de Andes komt hij oorspronkelijk en dan wordt hij al duizenden jaren gegeten. Als er één iemand is die het kan weten, is het Richard mooi weer. Dat, dat Ja, loopt. we maken geen grapjes over de naam. Nee. We staan hier in een laboratorium te kijken naar reageerbuisjes, naar pipetjes... naar een enorme ladekast met chemica erop. Kijk hier, naalden, weet ik wat, multi. Hupsakee, daar gaat hij weer. Het is een en al instrumentarium hier. Er wordt hier geborreld, er wordt hier uh, onderzocht. De aardappel is nog lang niet bekend. De aardappel heeft geheimen. We kijken hier dat... naar het DNA van de aardappelen... en die worden, dat is nog lang niet ontrafeld. Daar zijn we volop mee bezig. En we kijken naar resistenties tegen allerlei ziektes... Maar we zijn er nog lang niet. Wat zoeken jullie nog meer dan? Je bent er nog lang niet, zeg je. Phytophthora-resistentie zoeken we. Ja. Aardappelmoeheid-resistentie. En we zoeken naar de perfecte aardappel. De perfecte aardappel? Ja, en die hebben we nog niet. De aardappel blijft een oester. De aardappel blijft een gesloten oester. Voor een heel groot stuk. Maar we doen alle machten ons best om dat toch zoveel mogelijk te kunnen ontrafelen zodat we langs hand naar een meer optimale, zo optimaal mogelijke aardappel komen. Maar gaat het ook met modificaties, zoals het heet en zo? Dat gaat absoluut niet met modificaties. Wat we hier doen is puur traditioneel. Stamp, uh, stamper, zetmeel, biologieles van vroeger, dat is wat hier aan de orde is. Peter Dijk houdt ook van aardappelen? Peter Dijk is gek op aardappelen. Waarschijnlijk houdt iedereen hier van aardappelen? Je moet van aardappelen houden, wil je hier komen werken. Maar we zijn uiteindelijk op zoek naar de aardappel die een beetje tegen vocht kan. We zijn op zoek naar een aardappel die tegen vocht kan. En een aardappel die in het water kan liggen, ja. die hebben we nog niet. Nee, maar dat begrijp ik echt helemaal niks van. We nou, moeten doen... even kijken wat een laboratorium zegt, we hier hebben. Ja. Daar moet toch wat aan te doen zijn, verdikken we. Maar een, maar een mens moet ook zuurstof hebben. Ja. En misschien moeten we een aardappel kweken die, waar een snorkel op staat. Peter Dijk, een aardappel met een, uh, een snorkel. Ja, dat lijkt mij echt geweldig. Is, gaat, Richard en, gaat Richard er nou serieus mee om met deze materie op deze manier? Ja, als er nou iemand serieus met deze materie omgaat, is dat Richard wel. De kas, overal aardappelplanten. Wat een warmte hier. Hier doen we fundamenteel onderzoek. En omdat de aardappel uit warme klimaten komt... moeten we hier voldoende temperatuur hebben. En hier staan heel veel wilde soorten... waar we ook kunnen proberen om een, uh, een watertolerantiegen uit te halen. Een watertolerantiegen. Ja. Daar moeten we naartoe. De aardappels zijn hier overigens van het land, begrijp ik. Hè? De aardappels zijn hier gelukkig van het land. Dus we hebben, wij hebben niet zoveel last gehad van die wateroverlast. Nee. Maar, maar een, een, een fix aantal van onze telers wel. Ieder jaar is het weer hetzelfde liedje. Ieder jaar. Dat valt mee, denk ik. Maar dit jaar is het heel extreem. Waarom kan de aardappel niet langer dan 24 uur onder water staan? Ja, dat heeft alles te maken met, met zuurstoftekort. Als wij niet ademen, dan gaan we ook dood. En eigenlijk gaat het met die aardappel identiek. Gaat het gaat op precies dezelfde manier. Maar een aardappel ademt toch helemaal niet? Ja, die ademt echt... Die heeft zuurstof nodig om te kunnen overleven. Deze knol die je dus niet de worteltjes en zo. Nee, op een gegeven moment is hij zelfstandig zoals hij ja. hier in Rieset zijn handen ligt. Ja. Mooi aardappel je, moet hier zelf ja. ademen. Door die mooie kleine puntjes die je ziet. Kleine puntjes, even kijken, ja. ja. De andere kant is makkelijker. Dat is droogteresistentie. Ja. Want een aardappel kan heel goed tegen droogte. Hij heeft ook heel weinig water nodig om te kunnen groeien. Ja. En dat is juist weer heel positief in heel veel landen, bijvoorbeeld in Afrika, mm -hmm. ook waar we beter zijn met, uh, met ontwikkeling in dat soort landen. Mm -hmm. Waar je toch ziet dat de overheid ook bezig is om rijst in ieder geval een stuk terug te dringen. Want dat product heeft zoveel water nodig om te kunnen groeien. Ja. Terwijl een aardappel relatief heel weinig water nodig heeft. Ja. En als je dat doorkoppelt naar voedingsstoffen. Ja. dan is aardappel juist qua vitamine C, nutriënten en ook vezels... een vele malen beter product om te eten dan rijst of pasta. En dan zou je hier meer, als het vocht zo doorgaat met het vocht hier... zou je hier meer rijst moeten gaan verbouwen? <laughs> ja, dat zou kunnen. <laughs> Toch? Dan moeten we in de rijstveredeling in plaats van in de aardappelveredeling. Ja. ja, ik zie hier wat, wat is dit zeg? 8, 12, 4, 14, 04, twee maal, paar trossen, twee maal. Daar gaan vast, vast hele goede nieuwe aardappelrassen uitkomen. Dat is een kruising tussen twee wilde soorten... En dat moet een ras opleveren, dat kan niet missen. Maar beter tegen droogte-resistentie en zouttolerantie als tegen water. Water is een extreem probleem in aardappelen. Boeren, u hoort het. Consumenten, u hoort het. Maar als wij de heren mooi weer en dijk zo beluisteren... Dan komt het helemaal goed met aardappelen. Of met rijst. Nou, ik denk toch met aardappelen. Want als we kijken naar de groei van de wereldbevolking, dan zullen we het toch het met elkaar moeten bedenken. En dan is de oplossing niet rijst, maar de oplossing is wel degelijk een aardappel. Mag ik maak even een ander vraagje stellen? Uh, patat. Als je zelf patat wilt bakken, welke aardappel moet je dan gebruiken? Nou, dan zou ik toch een van de agrico-rassen pakken. Bijvoorbeeld een agria die heel goed te bakken is. Of een fontane. Ja. Echt extreem hele goede rassen om friet van te bakken. Welke olie? arachide ja? In ieder geval vloeibare olie. En dan eerst 160 graden voorbakken en dan... Uh, Aflaten ja. koelen en afbaken bij 180 graden. Heerlijke frietjes. Succes met de experimenten. Dank u. Dank u wel. Peter Dijk en Richard mooi weer van Agrico in band. Lekker frietjes nooit weg, maar die vochtresistente aardappel... die zal nog wel heel even op zich laten wachten. Dat doet Sarah Bariles niet, want die zit nu achter de piano. So een liedje wilde schrijven, er werd er gezegd door de platenmaatschappij... tegen Sarah Barajas. En toen dacht ze van, ja, waarom eigenlijk ook niet? Dit is het geworden, Love Song. De Gids. Zo moet het ongeveer zijn begonnen voor Pieter Kool. Als klein jongetje speelde hij met Lego. Bedacht hij oplossingen voor problemen... en besloot hij dat bruggen bouwen misschien wel iets voor hem zou zijn. Helaas. Het was toch niet helemaal zijn ding. Maar de liefde voor het bedenken van mooie en nuttige dingen bleef. En een studie industrieel ontwerpen volgde en nog veel meer. En nu is Pieter Kool ingenieur of ingenieur van het jaar. Zijn invloed is terug te zien in de winkels van het Nederlandse kledingmerk G-Star. Meneer Kool, goedemorgen. Goedemorgen. Houdt u van winkelen? Uh, nee. Het is niet uw hobby? Uh, nou, nu uh, professioneel wel, maar uh, eigenlijk, ik ben überhaupt bij G-Star terechtgekomen, omdat ik eigenlijk, uh, merk had al benaderd, dat ik wel de doelgroep was, maar dat ik zelf op zaterdagmiddag in een kalf zat rondlopen eigenlijk heel vervelend vond. En toen heb ik, uh, heb ik gezegd van, nou, ik wil wel nadenken over een, een betere oplossing hiervoor. Dus eigenlijk is mijn, mijn vak is voortgekomen uit uh, mijn, uh, ja, een be klein beetje mijn hekel voor hetzelfde vak. Agressie gewoon tegen winkels, denk ik. Juist. Ja. Ja, hè? Ja. Gewoon uh, de, de, de, vervelend nooit meegaan met de vrienden of vriendinnen om wat te gaan kopen? Nou, niet te lang, uurtje. Uurtjes ja. genoeg. En nu doet u niet anders dan aan winkels denken? Uh, nou, het is een onderdeel van wat ik doe, maar het, het is, uh, ja, ik, ik ben, wel, ben er veel mee bezig. Ja, ik ja, ja. ben het volop bezig met het ontwerpen toch? van allerlei winkels. Juist, beurstands. Klopt. Voor het Nederlandse kledingmerk. U bent hoofd 3D-design. Maar staat er 3D voor dan? Uh, nou, 3D staat eigenlijk voor alle, uh, alle dingen die geen kleding zijn. Dus uh, je kan je dat uh, beurspavillons voorstellen, maar ook uh, meubilair, uh, winkelconcepten, de, de, de eigen G-Star gebouwen. Uh, allemaal dat soort dingen. De winkelconcepten, wat zijn dat? Nou. Uh, ja, je moet je voorstellen dat uh, een, een winkel voor op uh, Times Square in New York... dat is een ander soort winkel dan een winkel in een, uh, een, uh, een straatje in Amsterdam. En uh, we bedenken voor al dat soort verschillende manieren van winkelen... en verschillende locaties bedenken we ook andere type winkels. Ja, maar zijn alle winkels niet in essentie hetzelfde? Een ruimte waar je een product kunt zien en kopen. Hoe maak je nou zoiets een winkel die er met kommenschouders bovenuit steekt? Um, nou, dat, dat, ja, dat verschilt aan wie je het vraagt. We hebben, zelf, we hebben zelf een heel duidelijk idee over... wat voor g star de beste winkel is. Um, ja, om het heel kort uit te leggen... wat je ziet is dat... Uh, winkel is toch ook een heel groot deel een soort theater... en een, soort, een beetje een soort Disneyland uh, bijna. En uh, waar wij naar nou zoeken is dat we juist... Uh, ja, als je je afvraagt... wat heb je nou eigenlijk echt nodig in een winkel? Hè? Je hebt uh, kledingrekken nodig en een paskamer. En personeel met verstand van zaken. En dat we ons puur daar oprichten richten. En juist alle, alle theater zo zoveel mogelijk uh, uh, van wegstrippen. En dan hou je, uh, gek genoeg, weer een hele leuke spannende winkel over. Juist omdat die zo, uh, ja, zo, zo, zo naakt en zo rauw en zo oprecht is. Beton dus? Staal? Uh, um, ja, maar er zijn, er zijn heel veel materialen die heel nauw... of uh, heel, uh, heel puur zijn. Hè? De, uh, we noemen zoiets als vilt, uh, maar ook... Uh, uh, ...staal en er uh, uh, zijn heel veel textielen... ...die, die, die gewoon heel dicht bij, uh, ja, bij de basis van waar het ooit vandaan is gekomen. En wat draait er op de achtergrond om uh, het winkelgedrag te beïnvloeden? Top 40 muziek? Uh, nee, uh, nah, en nee. We, we draaien wel muziek. Um, uh, maar top 40, nee, het is een wat, uh, wat bredere, wel, wel een, een eigentijdse moderne keuze. Maar het is niet, uh, we zitten niet te dicht op de hitlijsten. En op het moment dat het echt te rauw is, het ziet er vaak rauw uit, zegt u zelf. In hoeverre ja. is het dan ook design? Um, nou, het is, het is heel moeilijk om eigenlijk dingen tot de essentie, tot de essentie van dingen door te uh, dringen en daar vervolgens uh, uh, een, een ruimtelijk ontwerp van te maken. Dus het is, uh, het, het, is, het is heel erg designwerk, maar niet in de zin als wat, je, hè, wat je bij mode of, of bij trends voorstelt. We baseren ons veel meer op technische principes. Hè, van, je hebt een stuk staal... en dat kan alle kanten op buigen. En doordat op bepaalde manieren uh, dat staal zelf te buigen wordt... het een stuk sterker. Nou, dat kan dan een tafelpoot zijn. Dus het is, het is heel erg het, soort het vieren van de techniek... en het vieren van uh, bouwen. Nu wordt er steeds meer online gewinkeld. Hè. Mensen zoeken lekker vanuit een luie stoel naar kleding. Ja, voor hen hoeft hij die winkels niet, niet zomaar in te richten natuurlijk. Um, nou ja en nee... Uh, je merkt dat heel veel mensen online kleding bestellen, maar het heel graag in een fysieke winkel ophalen. Uh, dus uh, wat je nu ziet, is, er, werd, ja, er werd heel lang geroepen: van nou, dat online het gaat, het fysiek winkelen helemaal overnemen. Maar uh, beide kanten hebben echt uh, nut en hebben een uh, rol in het, uh, voor mensen. Dus uh, ze complementeren elkaar eerder dan dat uh, het online het overneemt van uh, fysiek winkelen. Maar nou weet ik mijn maat, Spijkerbroek? Ja. Ik weet wat me goed past. Ja. Ik weet welk merk uh, bij mij hoort. En dan zeg ik uh, op internet: kom dan maar mee. Weer een exemplaar of drie exemplaren. Ja, nou, in, de, in, dat, in dat geval is online winkelen goed, want dan weet je precies wat je wilt. Um, maar dat. Dat, dat is eigenlijk een beetje mannengedrag. En vooral bij broeken. Hè? Mannen die kopen alle dezelfde broeken in dezelfde maat ja. heel vaak. Maar uh, de meeste mensen die zijn vaak ook op zoek naar iets wat ze nog... Ze weten vaak nog niet wat ze willen. Of ze zoeken naar iets nieuws. Of ze hebben iets gezien. Hebben ze iemand anders zien dragen wat ze zoeken. Dus uh, het echt exact weten wat je wilt... Dat is maar een heel klein deel van, uh, van de aankopen die mensen doen. U zit in de studio in, in Amsterdam. Dus met, ik kan u zien, en dat is ook te zien op onze site, de gids.fm. Wilt u eens gaan staan om eens even te kijken welke broek u aan heeft? Uh, ja, natuurlijk. Ja. Ah, dat is hartstikke goed te zien, het is namelijk ja, enorm donker daar. Zwart op zwart. <laughs> donker blauw op zwart. Maar is dat een, een broek van het merk waar u de winkels voor ontwerpt? Uh, ja, natuurlijk. Dat moet. En ja. je krijgt korting natuurlijk. Maar zou G-Star ook niet wat goedkoper kunnen? Je kan een winkel nog zo mooi maken, maar mensen moeten het toch ook kunnen betalen. Uh, nou, de uh, kleding wordt in allerlei kwaliteitsniveaus uh, gemaakt. En uh, er is goedkopere kleding, maar die is ja. over het algemeen ook van veel mindere kwaliteit. Uh, dus ja, voor, voor ieder prijsniveau uh, is er een broek. U bent designer van het jaar. Dat gaat verder dan alleen G-Star, denk ik. Hè? Wat is dan de taak? Ja, ingenieur van het jaar. Ja, ingenieur van het jaar. Ja. Dat, dat zei ik ook aan het begin, ja. Sorry. Uh, sorry, uh, wat, wat was je vraag? Wat is de taak van de ingenieur van het jaar? Nou, de, de taak van de ingenieur van het jaar is uh, een, uh, vanuit een bepaalde hoek een licht laten schijnen op het, uh, op het ingenieursvak. Er zijn in Nederland 400.000 uh, ingenieurs, uh, IR of ING, en uh, die doen heel verschillend werk. Maar de, de ingenieur heeft toch, toch nog een wat droog imago, laat het maar zo zeggen. Ja. En uh, het werk wat ik doe, dat uh, is heel technisch werk, hè, wat ik al zei. We zijn echt ja, alleen maar... Of het nou meubels zijn die je construeert op basis van de materialen die je gebruikt, maar ook de kleding. We bouwen meer broeken om lichamen heen dan dat we twee platte stoffen op platte stof op elkaar naaien. Ja. Um, en dat is, dat is echt ingenieurswerk, maar het, is, het geeft een heel ander beeld van wat de ingenieur allemaal doet of zou kunnen doen. Zeker voor jonge mensen is. Uh, die hebben vaak niet zo'n goed idee van techniek. En dat is een beetje. Dat is eng en ingewikkeld en uh, wellicht ook een beetje saai. Um, en met wat ik doe uh, kan ik laten zien dat uh, het juist uh, heel veel gereedschap biedt... Om, uh, om hele spannende en creatieve dingen te doen. Zaterdag begint die Dutch Design Week in, uh, in Eindhoven. Ja. Is dat nog een uithangbord voor ingenieurs? Absoluut, ja. ja er wordt heel veel geëxperimenteerd met uh, nieuwe materialen. Uh, er wordt heel erg nagedacht over uh, nieuwe functies en toepassingen van, uh, van materialen. En, en er wordt heel erg nagedacht over wat heeft de mensen eigenlijk nodig uh, qua spullen. En de, de Design Week is echt een jaarlijkse een, een, ja, echt een update van de stand van zaken... Van, uh, ja, waar iedereen over nadenkt op dit moment. We moeten dat gaan zien. Hartelijk dank. Pieter Kool, hij is ingenieur van het jaar, zoals gezegd. Graag gedaan. Dit is Radio 1. E. Het is half twaalf. Ik zag hem binnenkomen. Mark Visser met het NOS Journaal. Premier Rutte wil weten wat er precies is gebeurd... met de tweede man op de ambassade in Moskou. We moeten nu eerst de feiten op tafel krijgen, zegt hij. Rutte kan nog geen antwoord geven op de vraag... of de mishandeling van de Nederlandse diplomaat consequenties moet hebben... voor het bezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima... over een paar weken aan Rusland brengen. Een Russische rechtbank heeft de gevangenisstraf van oppositieleider en Kremlin-criticus Alexei Navalny opgeschort. Navalny was in beroep gegaan tegen de vijf jaar cel die hij had gekregen wegens fraude. Hij zou als adviseur van de gouverneur een partij hout hebben verduisterd. De langste staking in de geschiedenis van bierbrouwer houdt aan. Sinds gisterochtend hebben tientallen medewerkers het werk neergelegd. FV Bondgenoten kwam gisteren met een nieuw voorstel en daar denkt de directie over na. Vanmiddag wordt er verder gepraat.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 Verkeer vanuit Apeldoorn naar Amersfoort kan vanaf knopen Beekbergen dan ook beter omrijden via Arnhem en Utrecht over de A50 en de A12. met Felix Burders. Drie weken na de afgebroken algemene beschouwingen... Debat nou, de, de, de afgelopen eigenlijk... debatteren de fractievoorzitters nu over het begrotingsakkoord. En daarbij treden Pechtel, Slob en Van der Staaij... voor het eerst in de Kamer op... als de drie steunpilaren van het kabinet... over in ieder geval van deze begroting. Verslaggever Peter Blokken in Den Haag is erbij. Namens de NMS, namens ons. Is er nog iets bijzonders gebeurd, Peter? Uh, nou, um, ja, Roemer uh, die is nu aan het woord. Daarvoor ging uh, Geert Wilders helemaal los. Die vindt het allemaal uh, helemaal niks... En en Halbe Zijlstra, die hebben we ook al te spreken gekregen. Nou, hij kreeg de wind flink van voren. Vooral veel kritiek dus van PVV-leider Geert Wilders... en van SP-leider Emiel Roemer. Maar ja, Zijlstra die is best trots op dat dit akkoord is gesloten... met die oppositiepartijen, met D66, de ChristenUnie en de SGP. En dat leidt allemaal tot rust in de tent, zegt Zijlstra. En ik besef, voorzitter, dat er angst twijfel en onzekerheid is. Want hoewel mensen snappen dat er iets moet gebeuren... komt er wel veel op ze af. En daarom, juist daarom... is het belangrijk dat wij als politiek nu duidelijkheid bieden. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Dat schept rust, dat schept duidelijkheid en dat geeft vertrouwen. Meneer Buma. Voorzitter, de heer Zijlstra zei net dat er duidelijkheid is gekomen over steun. Afgelopen zondag in Buitenhof zei minister Dijsselbloem... dat het motorblok van het regeerakkoord nu steun heeft. Zo'n driekwart daarvan deelt de heer Zijlstra die analyse. Uh, ja. Meneer Van Ooyek. Als het dan gaat over die driekwart van het regeerakkoord... dan gaat het toch over, we zeggen, 30, 35 miljard van de vertimmering. is nu ook voor rekening van de drie gedoogpartijen partijen, begrijp ik dan? Nee voorzitter, want het is niet zo dat op individueel maatregelniveau oppositiepartijen hebben gezegd, nou daar gaan wij uh, in uh, volle draf achteraan. Het is dus eerbiediging van de oppositierol. Men heeft alle ruimte om op individuele maatregelen in de komende jaren te zeggen, nou dit vinden wij een minder goed plan en hier hebben we een alternatief. En dan moeten we gezamenlijk als betrokken partijen uh, dat invullen om te zorgen dat de begroting uh, ronddraait en de minister van Financiën een gelukkig mens blijft. Ja, D66, ChristenUnie en SGP, ja, zijn het nu gedoogpartners? Ja, hoe moet je het zien? Daar gaat het dus ook vooral over tijdens dit debat. En ja, die 6 miljard extra uh, bezuinigingen, die worden gewoon gehaald, zei Zijlstra net. Peter Blok, ik praat verder over dat begrotingsdebat in Den Haag... met Francisco van Jola, eindredacteur van de opinie en debatsite Joop.nl... en Peter K., politiek redacteur bij Pauw en Witteman, Midweek Den Haag. Goedemorgen. Jullie hebben zo'n beetje het eerste uur van het debat gevolgd. Eh, konden jullie oppositie en coalitie nog uit elkaar houden? Nou ja, er zijn, je hebt nu twee soorten oppositie. Dus je hebt de gedoogoppositie en je hebt de oppositie-oppositie. En het kenmerk daarvan is dat die het eigenlijk allemaal niet met elkaar eens zijn. Dus je hebt als eerste sprak Geert Wilders zogenaamd de leider van de oppositie. Maar het kenmerk van is dat hij, als hij iets niet doet... dan is het wel leidinggeven van de oppositie. Hij is niet bezig om, om gaten te schieten in dat front van het kabinet of zo. Hij heeft zijn eigen one-man-show, as usual. En uh, ja... En daar komt daarna. Nou ja, het enige verschil met voorheen is dat je nu zes partijen in de oppositie hebt en vijf partijen als coalitie. En zo gedragen ze zich ook vandaag. En dat was natuurlijk ook te voorzien. En hoe gaat het kabinet om met die oppositiepartijen die uit de onderhandelingen zijn gestapt? En dan bedoel ik CDA en GroenLinks. Die twee hebben ze misschien toch wel nodig om een meerderheid te smeden voor andere kabinetsplannen. Ja, nou die hebben we nog niet aan het woord gezien, die, uh, het CDA en, en uh, GroenLinks. Maar ik verwacht dat uh, de, de coalitiepartijen, dus VVD, PvdA... Uh, heel weinig actief zullen zijn in dit debat. Behalve als ze zelf op de spreekgestoel te staan. Moeten staan, ja. <coughs> ja, maar die zullen niet naar de interruptiemicrofoon lopen. Behalve als GroenLinks en CDA ze daar heel, daadwerkelijk toe uitdagen. Maar ik denk niet dat ze daar, daar heel erg mee in de, de, de main zullen gaan. Eigenlijk. Maar die beide partijen kunnen toch niet compleet ontevreden zijn... <coughs> over dit begrotingsakkoord? Nou, zeker GroenLinks heeft natuurlijk heel lang erbij gezeten. En uh, die erkennen zelf ook wel tussen de, in de wandelgangen... dat het vooral een strategische reden is dat ze zijn afgehaakt. En dat is ook wel begrijpelijk. Ik bedoel, GroenLinks is natuurlijk een, een marginaal splinterpartijtje geworden... met vier zetels. En moet zichzelf een profiel geven in de komende tijd... op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. En profiel geven, dat doe je in de oppositie... door. door tegen het meest impopulaire kabinet in tijden om daartegen te ageren. Het meest impopulaire kabinet in tijden. Zo was het tot verkort hoor? Dat is, nou ja, je ziet een kabinet wat uh, wij hebben dit in de afgelopen twintig jaar de, niet meer meegeven. He? Ik heb het niet meer. In de zeggen in ja, de peilingen. De... Peiling, nee, want het, het, het, het, de meerderheid van de Nederlanders ging akkoord met het, zag, vond het akkoord een goed, goed idee? Ja, ja, dat is dus, natuurlijk wel bijgesteld. Maar dus, tot voor kort was het, stond het de boek als een zeer impopulair kabinet. Met ja, uh, bijzonder weinig steun bij Maurice Rond. Oh, ja, bij Maurice Dus dat betekent de mensen die weten wat ze gaan stemmen. En wat is het kenmerk van Nederland? De meeste mensen in Nederland weten absoluut niet wat ze gaan stemmen. Dus die peilingen die moet je volgens mij met een uh, twee korrels zijn. Nou, ja, kijk, ga maar, toch goed, het gaat toch straatvragen. Wat het vind ik veel interessanter is, is, is. Kijk nu in de Tweede Kamer. Zit er een uh, ja, constructie met een, twee coalitiepartijen en gedoogpartijen Die hebben bij elkaar 99 zetels. Zo'n breed draagvlak hebben we sinds 1994 90 niet meer gezien in de Tweede Kamer? Nee, maar het is ook een heel uh, positief gegeven dat er nu zo'n akkoord is. Dat, en dat moet je, dat je toch nageven. Teken. Ik bedoel, ik had daar een beetje mijn vraagtekens bij. Toen dit kabinet gevormd werd, zei Samson bijvoorbeeld: van wat wij gaan doen, is wij gaan uh, niet polariseren. Wij gaan zorgen voor een zo breed mogelijk draagvlak in de samenleving. Want dit mag niet een kabinet zijn van twee partijen. Hij heeft hij letterlijk zo gezegd. En kijk eens wat hij doet. Hij krijgt het voor elkaar. Het nou, sterker nog, Samson is de man die, die oorspronkelijk het Oranje Akkoord lanceerde. Ja. En dat meende hij ook. Dat was een ja. streven. Wat hij, hij wilde dat echt bereiken. Alleen en... hij heeft dat toen heel lang moeten inslikken. Ook op aandacht van de VVD. Die zeiden van nou, rustig gaan, weet je wel. In die zin we komen, willen we helemaal niet zo'n breed komen akkoord. Dus als beloft, nodig is. Ja. En ik heb het idee dat uh, in, door al het gesteggel van de afgelopen maanden in Nederland het is dat mensen blij zijn dat er in ieder geval wat gebeurt. Ja, maar goed, die belofte wordt wel nagekomen omdat de druk enorm was. Omdat ze met de rug tegen de muur stonden. Omdat ze wisten dat ze anders, net als het pensioenplan, ook al andere plannen konden inpakken en dat het kabinet dan uh, waarschijnlijk uit elkaar zou vallen. En dan dus... de steun van het CDA, want er zitten ook van die partijen... in het begrotingsakkoord verbeteringen, toch? Um, ja, zeker, maar die hebben veel duidelijker die punten van uh, lastenverlichting... En een uh, nullijn in de zorg en voor de ambtenaren. Maar al die kindregelingen, dus, daar moeten ze mee akkoord gaan. Ja, dat, dat, dat, dat hebben de ChristenUnie en de andere. Dat, de, de SGP hebben dat natuurlijk heel erg. Die hebben daar aangedrongen, ook om het CDA juist vlieg af te vangen, natuurlijk. Dat, dat is niet iets wat het CDA tegen is. Nou, ik ben nog steeds benieuwd wat, <tus> hoe het CDA nu zich gaat gedragen de komende jaren. Nou, ik vind het dat Buuma nu al moeizaam doet in dit debat. Uh, Zij trouwens eigenlijk: uh, stikt hem soeverein weg uit. Ja bij die microfoon, en dat zal ook best lastig worden. Maar zij hebben wel een paar duidelijke punten... en dat zit heel erg in die, in die niet-nivelleren en uh, lastenverlichting. verlichting. Ja. Dus jij verwacht eigenlijk dat dit begrotingsdebat <kuggen> zal uh, uitlopen... op een onderling robotje vechten tussen de oppositiepartijen? Dat is wel wat, wat de verwachting is, dat het vooral daarom gaat, ja. En maar dat is... zag je ook, want ze richten ze pijlen op... De ijdele persoon Pechtig. Ja, maar beter, uh, je weet toch wel wat je doet? Vorige Pechtold. keer bij de, voor, bij de Algemene Beschouwing is hij afgedroogd door, door Pechtot. Die, die heeft hem uit de tent gelokt. Zijn hij is, over de, hij is uh, over de de gegaan. Dus, ja, Dat gegaan. Dat, dat was nog nooit gelukt. Wilders viel uit zijn rol, ging over de rode. Nou, en wat zie je dan? Onmiddellijk pakt hij dus Pechtel terug. En dat is toch wel een beetje jongen. Nee, maar dat is het vreemd Je hebt hij de leiding. de, de, Pechtold, de heeft de leiding van het land nu, zegt uh, Wilders. Nou ja, dat is... Uh, het is doen. toch een beetje triest dat de, de, de, de grootste oppositiepartij... voornamelijk zijn persoonlijke veters zit uit de weg in de Tweede Kamer. Ja, dat is... Ja, nou ja, goed. Maar het is doelbewust een vreemd die wil neerzetten... Het Pechtold heeft het land nu in handen gekregen. En Rutte die is tot allerlei concessies bereid, want die kleeft een politie. Dat gekleed. is zijn verhaal. Het is allemaal en meer, veel meer is het niet. Ik ga naar minister van Financiën Duitsland-Bloem... Want die heeft D66 de ChristenUnie en de SGP zijn meest geliefde oppositiepartij genoemd. Zal die liefde bestendig zijn? Ja, dat, uh, wat je kon beluisteren in dit debat. is dat ze al vooruitblikken naar de lente van 2014. Uh, wanneer opnieuw gepraat zou moeten worden met deze partijen. En dat in eerste instantie dat ze dat zullen doen. Zij was er heel uitgesproken over. Terwijl Dijsselbloem uh, vandaag eigenlijk nog zei dat hij ook die andere partijen weer van harte welkom heten. Dus dat CDA en GroenLinks wel weer mochten aanschrijven ja, in vind, die lente. Ik vind dat meestal maar, liefde partijen een beetje een mediacratie-dingetje hoor. Ik bedoel, ik heb het hem horen zeggen bij Buitenhof. er werd naar gevraagd van hoe zou u die partijen dan noemen. Toen moest hij even denken. Toen zei hij: Nou ja, de meest geliefde oppositiepartij. Nou ja, hij, hij, hij, hij, hij, hij zwakte dus... dat ook gelijk weer af. Hij zei: Ik zeg nee, dat alleen maar. Hij alleen is maar... weer herhaald hoor. Ja, dus, uh... ik, ik, ik zeg dat alleen maar omdat u naar iets vraagt. Dus ik, vind dat je, ik weet niet of je die, de, de term meest geliefde oppositiepartij zo letterlijk. Nou moet. ja, in de praktijk is het toch gewoon zo. Je mag er ook vanuit gaan dat ze daar de komende kabinetsperiode mee door zullen gaan. Dus, uh... En tegen de achtergrond van dit debat spelen natuurlijk ook nog de pensioenplannen. De oppositie in de Eerste Kamer wil dat Wekers en Kleins maar die plannen aanpassen. Hoe staat het daarmee? Um, ik heb begrepen dat er tijdens uh, het sluiten van dit akkoord... in de wandelgangen wel af en toe gesproken is over het pensioenakkoord. En inmiddels zijn ze daar concreet over aan het praten... met dezezelfde drie partijen. En zoeken ze naar een oplossing uh, ja, met de meest geliefde oppositiepartijen wederom. <lacht> en, uh, het is nog niet helemaal duidelijk of die er komt. In ieder geval is het wel zo dat uh, uh, de incapabele wekers... en de ook wat varende kleinsma van het dossier zijn afgehaald. En dat uh, het een chefzag is geworden. Duitsland doet het nu zelf. Dus uh, dat is wel, een, ja, de, de, voor de staatssecretaris... wel een soort brevet bruf, van onvermogen. Is het niet veel verstandiger om die partij... maar meteen in de coalitie op te nemen? Um, in het kabinet? Nou, kijk, nee, dat, is, dat, is, dat zou niet verstandig zijn. Want nu, net in het debat zei ook Zijlstra heel duidelijk... over immateriële zaken hebben we geen afspraken gemaakt... En dat is natuurlijk ook bijna onmogelijk met de SGP en D66 in één kabinet. Dan krijg je een heleboel heibel overkopen op zondag. En uh, oh, het, uh, abortus en euthanasie en dat soort zaken. Nee, kan dat is, die die vraag natuurlijk problemen. uit een eventueel regeerakkoord. Nee, dan, nee, dat kan niet. Want je kunt een gedoogakkoord sluiten met partijen. Maar als je, als je een regeerakkoord sluit, dan gaat, is dat veel breder. Weet je maar dit is ook het... geen gedoogakkoord, wordt er gezegd. Nee, maar dit lijkt heel erg op een gedoogakkoord. Dus dan kun je een aantal zaken uitsluiten. En dat geeft ze zelfs ook aan. Die, die gebruikt dezelfde terminologie als ze ooit bij de Het is de natuurlijk de gewoon een Want wat was het gedoogakkoord? Wij steunen het kabinet behalve op punten waar we, we niet eens zijn. We agree to disagree. Nou, dat Top? is, het, dat is dit ja. precies hetzelfde. Alleen... Uh, het wordt nu niet zo genoemd. En dat snap ik ook wel dat het niet zo genoemd wordt. Want dat gedogen kort is een beetje besmet. Ja, dat wil je niet meer. Het woord is besmet. Ja. Maar het valt toch af en toe vandaag. Gisteren Fraddig. publiceerde de Raad van Europa... een kritisch rapport over racisme en discriminatie in Nederland. En de Raad schrijft onder andere... dat de PVV te veel ruimte krijgt in de media. En het PVV-kamerlid Martin Bosma... reageerde erop bij onze collega's van lunch. Wij dus, de media, geven uw partij een te groot podium... zegt de Raad... Ja, ik, mer ik merk er niet zoveel van Zij onze voorlichter toen we hier naartoe kwamen. We hebben de grootste problemen om in de media te komen. Maar u wilt zel nooit. Zelfs dat is dat voor die, voor die gekke raad van Europa-club uh, nog te veel. Dus ja, doe wat aan zou ik zeggen. Ja, nee, maar u wilt toch ook heel vaak niet? Uh, soms willen we niet, nee. Maar uh, heel vaak willen we wel. En dan, uh, dan hebben jullie weer geen interesse in ons. Dus. De PVW wordt door de media bijna nooit uitgenodigd, zegt Bosma, Peter. Ja, ik, uh, ik hoorde dit op de, op de radio voorbij komen. En ik dacht, ja, hoe is het mogelijk dat een Kamerlid... Het is een Kamerlid uh, met een bepaalde uh, manier van uitdrukken. En hij kan heel grappig zijn soms. Maar dat je als Kamerlid en ook nog lid van het Presidium... Weet je wel, hij is ook af en toe voorzitter van de Tweede Kamer... dat je zo keihard kan gaan staan liegen... dat vind ik toch wel uh, schadelijk. Politici nemen wel eens een beetje een loopje met de waarheid. Maar dit is, dit is leugenachtig gewoon. Waarom is dit leugen? Nou, kijk, zij worden net zo vaak uitgenodigd als andere partijen. Bij ons bijvoorbeeld, maar ook bij andere programma's. En stelselmatig weigeren ze om te komen... En, uh, uh, he, dat, dus ik bedoel, gisteren ben ik ook naar Bosma toegelopen nog... toen ik helemaal in de kamer was. En ik zei, ik hoor je op de radio, kom vanavond langs, je bent van harte welkom. Want misschien heb je wel een punt met je kritiek op die Raad van Europa. Dan kijkt hij je aan en zegt hij, nee, dit is een zaak voor Wilders. Wilders gaat hierover. Nou, en ja, je weet dat Wilders niet bepaald Witteman komt. En zo gaat het heel vaak. Hij is één keer bij ons geweest en dat was omdat hij een boekje te verkopen had. Uh, mij. Ja, en dat herkende hij toen ook. weet je. Ik kom hier alleen om een boek te verkopen. En voor de rest komt hij nooit. En dat geldt voor veel meer, van die Kamerleden. Dus het is uh, ja. Ja. Ja, ja. De ene hangt uit het plusje en de andere is Mark. Koopman. Ja. Francisco van Jorda, eindredacteur van de Opinie en Debads uit Joop.nl en Peter K. politieke directeur bij Pauw en Witte Man. Graag tot volgende week woensdag voor opnieuw een midweek Den Haag.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 was een tompas op Radio 1. Het nummer van um, Rosenberg, want zo heet die jongen. Maar hij noemt zich Passenger, heeft een gitaar. En, en dan zijn er nog wat studiomuzikanten bij. Dus het is trouwens een lekker nummer, The Wrong Direction. We zijn bang geworden voor ons bord... Juist in de tijd dat we genoeg te eten hebben... worden we bang gemaakt door berichten over voedselschandalen. Poep op je rundvlees, als het tenminste geen paardenvlees is. Weten we nog wel wat we eten? Onderzoeksjournalist Rineke van Houten ging met Annemarie Gelijnsen... op zoek naar het verhaal achter ons eten. En Rineke van Houten zit hier. Goedemorgen, mevrouw Van Houten. Goedemorgen. Weten we wel wat we eten? Soms wel, soms niet. Uh, lang niet altijd uh, niet. Het is ook niet uh, elke dag belangrijk natuurlijk... Dat willen we niet zeggen. Um, maar um, uh, voedsel heeft wel het kenmerk dat we ook vaak de emotie laten uh, prevaleren. Uh, de feiten worden um, vaak vergeten. Dat is de reden waarom wij het boek hebben geschreven. Ja. Uh, en de emotie je... is dan dat deze wijn een lekkere afdronk heeft en smaakt naar... naar weet ik veel, drijven druiven uh, uit China. Nou, emotie bij voedsel gaat verder, zeker de laatste tijd. Hè. We zijn, uh, wat u al zei, we zijn bang geworden voor ons eten. Dat, is, uh, dat bedoel ik vooral met emotie. Voedselschandalen worden breed uitgemeten. He, bij tijd en wijle lijkt alles wel besmet of ongezond. We hebben allemaal een mening over voedsel, over eten. Uh, er is ook wel een rare paradox misschien. Na de oorlog hadden we eigenlijk te weinig voedsel. Waren we waren hard bezig om genoeg voedsel te krijgen. Eten op ons bord, elke dag vlees. Nu is er genoeg voedsel. Genoeg voedsel om de hele wereld te voeden, eigenlijk in principe. Uh, in het Westen hebben we te veel. En nu gaan we ons zorgen maken over: is het wel gezond? Eten ja. we niet te veel? Welk dieet moeten we kiezen? En Dan heb je rundvleesbenaderen in dat apaardenvlees te zijn. Kent u nog meer van dat soort sterke verhalen? <laughs> melkmoed, bijvoorbeeld. Melkmoed is een. Daar uh, uh, hebben wij ons over verbaasd uh, tijdens uh, het schrijven van het boek. Dat er nog steeds mensen zijn die denken dat melkmoed Dat is al lang niet meer zo. Schoolmelk toch? Ja, heel gek. Schoolmelk bestaat nog. Daar waren wij verbaasd over. Ik heb zelf geen kinderen en ik denk dat is toch al lang uit de tijd. Maar dat bestaat nog steeds. Ja. Ja, terwijl melk... Vroeger... Schoolmelk is in het leven geroepen. Vlak voor de oorlog om... In Rotterdam om arme kinderen bij te voeden. Ja. Na de oorlog om de melkplas weg te werken. Nou, die arme, de, er zijn misschien nog wel arme kinderen. Maar ze hebben geen... Dus voedseltekorten meer. dat je melk moet voeren, uh, melk moet, uh, op school moet uh, geven. Dus dat is geen reden meer om uh, melk te geven. Uh, melk is ook een voorbeeld van hoe de voedselindustrie... een vinger in de pap heeft. Uh. Maar melk wordt er gegeven voor de groei? Wordt er altijd gezegd? Dat nou, is zeer omstreden. Er zijn uh, heel veel wetenschappers die zeggen dat uh, hoeft niet. Er zit, uh, uh, als je goed en gezond eet, dan is melk niet nodig. En soms zelfs schadelijk. Ik lees in uw boek dat mensen niet weten dat goudse kaas uit Polen komt... Dat hoef je ook helemaal niet te weten hoor. Goudse kaas, kaas lekker, Polen? Ja, als je kaas maar lekker vindt, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar, uh, uh, mag dat dan? Goudse kaas? Dat mag, ja. In dit geval mag dat. Goudse kaas. Uh, mag goudse kaas heten als het volgens een bepaald recept gemaakt wordt. Als je daar aan voldoet, dan mag je hem in Polen maken. Dan mag je hem in uh, Amerika maken. hoeft het ook niet van Nederlandse melk te komen. Dan mag het goudse kaas heten. Als het lekker is, is het misschien niet erg. Maar als je per se goudse kaas wilt, uit eigen land... dan moet je wel wat verder kijken dan de naam. En u schrijft in uw boek over superfood. Wat is dat? Superfood Superfood, superfood is een van de vele hypes. Dat uh, is ook een kenmerk van eten. Hype, we hypen graag. Uh, superfood is uh, uh, voedsel wat uitzonderlijk veel vitamines of voedingsstoffen zou bevatten. Uh, zwarte best is daar een voorbeeld van. Uh, tarwegas, sap... Ik heb het nooit geprobeerd, maar het schijnt heel vies te zijn. Tarvergassap bestaat ja, ook ja, ja, echt? Ja, tarvergassap bestaat echt. Uh, mensen die het drinken, een vriendin van mij heeft het was gedronken... en die zei dat ze, dat ze zich onmiddellijk uh, veel beter voelde, al zei ze daar wel bij, maar misschien is het uh, suggestie. Dat soort dingen komt vaak voor natuurlijk. Ja. ja, dat komt veel vaker voor. Dat ja. zijn uh, harps die... Uh, ze komen achter elkaar voor, uh, voedselharps. Uh, ze worden ook achter elkaar uh, in de wetenschap uh, onderzocht en verworpen. Uh. Maar we hebben ze ook nodig. We hebben ook een beetje houvast nodig. Hè? Er komt steeds meer voedsel en dus steeds meer Nou, eventjes. Als jij je lekker voelt met het drinken van tarwegrassap... doe dat vooral. Maar denk niet dat het altijd wetenschappelijk onderbouwd is. Welke hype of welke mythe heeft u zelf het meest verbaasd? Even kijken, nou, die, die melk uh, uh, uh, noemde ik al, dat vond ik wel sterk. Uh, E-nummers, daar was ik vroeger knap bang voor. En nog steeds veel mensen blijkt. Het is ook een, een hardnekkige, uh, hardnekkig discussie, discussiepunt. Ik denk uh, E-nummers hebben een slechte naam te danken aan Weetzin. Dat kennen veel mensen. Uh, zin, uh, u schudt uw hoofd, uh, nee? Veetzin, ja, ik, heb, ik heb het wel eens behandeld in dit programma, maar ik ben het weer vergeten. Ook oh, vergeten, ja. ja. zin is een, um, een stof uh, die we vooral kennen uit het Chinees eten. is een smaakversterker. Uh, heeft ook een E-nummer. Een E-nummer is een, uh, een voedingsstof of een stof... die is goedgekeurd door de Europese Unie. Dus dat zegt het al. Um, daar is onderzoek naar gedaan. Ja, maar en mensen vertrouwen onze... dan die Europese Unie ook niet... Nee, nou dan moet je er zelf onderzoek naar doen. Maar één nummer zijn veel simpeler dan ze er uh, eigenlijk uh, dan je zou denken. Eén nummer is bijvoorbeeld ook uh, gewoon paprikapoeder. Of eigeel. of.. Uh, de stoffen die een e-nummer hebben gekregen zitten ook gewoon in parmezaans of Parmezaanse kaas of in broccoli. En zetten tegenwoordig, fabrikanten zetten niet meer het e-nummer op het etiket, las ik in uw boek, maar ja. in paprikapoeder of eigen, ja, want wel het verkoopt beter. Hè? Ja, want het verkoopt beter, want we zijn zo bang geworden voor die e-nummers dat ze denken, nou dan zetten we toch gewoon paprikapoeder op, dan is het ook goed. Is dat vetzin nog goed of slecht? Vetzin, er zijn twee of drie van die e-nummers die maar omschreden blijven. Europese Commissie, de Europese Unie wordt er gek van. Die zegt, oké, okay, gaan we dan nog een keer onderzoek naar doen... als nog niemand het gelooft. Uh, en dat, daar hoort inderdaad veel zin bij. En daar hoort ook een ander stofje bij. Uh, een glutamaat. Uh, daar, daar blijven de meningen uh, omstreden over. Maar... Je hebt zelf geen standpunt grootig. erin, he. je hebt alleen ge geïnventariseerd. Nee, nee, kijk, wij zijn geen dokters. Nee, nee, wij zijn nee. geen dokters, wij uh, zoeken naar de feiten. Want ik dacht nu eindelijk eens te lezen hoe dat zit met dat aspartaan. wat uh, aspartaan. veel gebruikt wordt in zoetstof. Een, ja, in, in, in van die light yes. Nou krijg ik het te weten, dacht ik. Maar dat, daar, ja. daar uit u zich niet over. Nee, sorry, nee, wij zetten de feiten op een rij. Uh, uh, maar wij zijn geen uh, diëtisten of artsen, uh, dokters, uh, voedingsactivisten. Wij zoeken naar de feiten en uh, aspartaam is, uh, sorry, dat, dat, nee, nee, lastig hè, consument. Ja, De Laatste Paling heet uw boek ja. en nou blijkt dat geen paling eten de palingstand niet echt bevordert. Ja, dat is uh, dat, ik vind dat zelf een leuk voorbeeld van als je in de materie duikt uh, hoe de zaken dan toch anders kunnen liggen. Palingen dreigt uit te sterven. Daar is iedereen het wel over eens. Het uh, punt is alleen dat het niet zo duidelijk is... waarom die paling uitsterft. Yeah. Daar zijn wetenschappers het nog niet over eens. En er wordt nog verder naar gezocht. Nou, stel, uh, je uh, eet geen paling meer... omdat die dreigt uit te sterven. Dan verdwijnt de noodzaak... om wetenschappelijk onderzoek te doen... naar het uitsterven van de paling. En dan zou die wel eens echt kunnen uitsterven. Want dan weet je niet wat je moet doen... om voor uitsterven te behoeden. Dus het is maar beter dat, wij, uh, dat de, de economische noodzaak blijft om uh, uit te vinden... waarom uh, Paling uh, uitsterft. Hè. Dus eten maar met maten. Eten met maten, maar is ook best duur. Dus uh, dat, uh, zover zal het niet... Uh, het is wel leuk om te lezen dat er een hele ontwikkeling plaatsvindt op wetenschappelijk gebied. En voornamelijk ook in Volendam. Omdat daar natuurlijk de palingvissers bij uitstek wonen. En die mogen nu in heel veel seizoenen, vrijwel het hele jaar niet, op paling vissen. Dus die bedenken ja. nu wat anders. Nou, een paar maanden per jaar mogen ze niet op paling vissen. Maar het is, dat bewijst wel eigenlijk, die ontwikkeling in Volendam bewijst wel dat het goed is om de economische noodzaak te houden... om de, het uitsterven van uh, paling te onderzoeken. Want ze zijn intussen al heel erg ver... met het uh, kweken van uh, paling. Uh, en met name met het um, laten paren van paling. Want dat is best lastig. En goed groot te brengen als dat lukt dan uh, komt het wel goed met die paling. Dat zou bijzonder zijn, ja. Ja, dat zou geweldig zijn. Zeker voor uh, Nederland. Hè? De paling is toch een beetje Hollands hapje. Dank wel. De laatste paling. Sterke verhalen over ons eten van Annemarie Gelijnsen... en Rineke van Houten. En Rineke van Houten zit hier. Kijk nog even mee naar wat er op de tv komt vanavond. Nou, heel veel over Australië op Canvas. The Wonders of Life, een natuurreeks... waarin vanavond wordt onderzocht... hoe de grootte van plant en dier invloed heeft... op de levensverwachting. Om half zeven... En bent u gek van giftige reuzenpadden? Dan laat presentator Simon Reeve de hele hordes van zien in Kakadu Park, dus het grootste nationale park ter wereld. Daar zijn miljoenen reuzenpadden te vinden om tien over negen ook op canvas. En Hollandok schetst een portret van Alice Walker. U kent haar natuurlijk als de schrijfster van The Color Purple. Het boek dat gaat over een uh, zwarte vrouw die zich ontworstelt aan misbruik... aan armoede, aan onderdrukking in de jaren dertig in het zuiden van Amerika. Dan schreef ze meer prachtige boeken, Het Geheim van de Vreugde bijvoorbeeld... over hoe vrouwen in Afrika lijden onder de besnijdenis. En Meridian, een onthullende kijk in de zwarte burgerrechtenbeweging in... Uh,